Welkom bij deze zitmeditatie. Kies een houding die je prettig vindt, eentje waar je je goed bij voelt. Het hoeft niet per se zittend te zijn, het kan ook liggend of zelfs staand zijn. Maar als je wel zit, kies een houding die rechtop is en waardig is. Een gemoedstoestand van alertheid, van wakker zijn, wat het ook mag betekenen voor jou. Nu, hier in jouw lichaam. En als je op een kussen of een matje zit, kies dan een houding die de meeste stabiliteit geeft. Een stilte. Een houding die bijdraagt aan een ademhaling die zo weinig mogelijk energie of inspanning kost. Vaak is dat een houding waar je relatief recht op zit. Niet stijf als een kaars, maar comfortabel rechtop en waardig. En wellicht ben je bewust van je schouders die worden gedragen door je heupen. En van je hoofd die comfortabel rust op je schouders. De volgende momenten gebruiken om je houding te vinden. Die voor jou comfortabel is. Wellicht met de nodige subtiele aanpassingen of niet zo subtiele aanpassingen. Maar altijd met een gevoel van mindfulness. Bewust en met volle aandacht in het hier en nu. Om een gevoel van stilte en stabiliteit te krijgen. Een gevoel van alertheid te hebben. Aandacht voor wat er nu, hier is. Bij deze ademhaling. In dit lichaam. In het hier en nu. Mindfulness gaat over het moment. Nu. En nu. En nu. Je bent je wellicht bewust van je ademhaling. Ontdek eens of je een observant kan zijn van je eigen ademhaling. Zonder je ademhaling te veranderen. Gewoon je ademhaling observeren. Wat er ook gebeurt. Je ademhaling kan op allerlei plekken in je lichaam plaatsvinden. Er is geen goed of fout. Gewoon observeren wat je ademhaling doet. Wellicht ben je bewust van de ademhaling die via je neusgaten naar binnen gaat. Door via je keel naar je borstkast. Je bent je wellicht bewust van het op- en neergaan van je ribbenkast. Of het op- en neergaan van je buik door de adem die in en uit gaat. Gebruik maken van de mogelijkheid om het proces van ademen te observeren. En op te merken waar jij, op welke plaats in je lichaam, je het meeste bewust bent van jouw ademhaling. En wellicht ervoor te kiezen om daar met je aandacht naartoe te gaan. Je ademhaling te zien als een thuishaven plek waar je altijd naar kan terugkeren op momenten dat je merkt dat je afgedwaald bent in gedachten naar ofwel het verleden of de toekomst afgeleid bent door geluiden, emoties of je interne stem je adem als een vertrouwde plaats om naar terug te keren een plaats waar alles goed is Eenvoudigweg de tijd nemen en de intentie zetten om aanwezig te zijn in het hier en nu. Hier en nu. Altijd de mogelijkheid om terug te keren naar het hier en nu. Als je merkt dat je wordt meegenomen door je gedachten. Om vervolgens je aandacht, zacht maar resoluut, op je ademhaling te richten. Terug naar het hier en nu. Iedere keer weer wanneer je merkt dat je aandacht ergens anders is. In gedachten. Bij emoties, zorgen, stress, verleden, toekomst. Iedere keer weer terug te komen bij je ademhaling. Loslaten van kritiek op jezelf, dat je afgeleid was. Loslaten van een gevecht... Weerstand. Naar het moment van hier en nu. Bewust te kiezen om met je aandacht bij je ademhaling te zijn. Op te merken wat er zich voordoet. Afleiding, vermoeidheid, ongemak, weerstand. een bewust ervoor kiezen om aanwezig te zijn voor alles wat er zich aandient, wat het ook is. Die ademhaling gebruiken om in het hier en nu te zijn. Je weg terugvinden bij je ademhaling. Deze ademhaling. Waar het ook is, bij een inademing of een uitademing, in de overgang tussen een in- en een uitademing, terugkomen. moment nemen om bij je lichaamshouding stil te staan. Wil je wat voorover gaan buigen? Of is je rug wat krom gegaan? En als dat zo is, bewust zijn dat dat is gebeurd en eventueel een aanpassing te doen. Of ervoor kiezen om niets aan te passen. Je lichaam toestaan om weer een houding aan te nemen die waardig is. Rechtop. Niet gespannen en stijf, maar ontspannen. Om weer terug te komen bij je ademhaling. Als je aandacht wellicht ergens anders naartoe was gegaan. Je ademhaling toestaan om te ademen. De ademhaling die je in staat stelt om op ieder moment terug te komen bij het hier en nu. volledige aandacht op je ademhaling. En terwijl je zit heb je wellicht wat uitdaging met zitten. Wellicht voel je enig ongemak op bepaalde plekken. Pijn, een irritatie, een jeuk... Wat het ook is, merk eens op hoe het is om met er gewoon te laten zijn. Op te merken wat je voelt, bereid zijn om met datgene te zijn wat er op dit moment is. Nieuwsgierig zijn op een speelse manier over wat er nu is hier. Licht kies je ervoor om iets te doen aan het mogelijke ongemak of irritatie. En als dat zo is, gewoon dat doen wat jij hebt besloten om te doen. En met volledige mindfulness, volledig bewustzijn in het hier en nu. Het opmerken van de behoefte om te verplaatsen of om te bewegen. En als je iets hebt veranderd in de manier waarop je zit, bijvoorbeeld, weer terugkomen in het hier en nu. Opmerken wat je nu voelt. Op ieder moment ontmoeten van datgene wat er gebeurt. En ervoor kiezen eerst om te observeren wat je tegenkomt. Wat het ook is. Zonder dat je ervoor kiest om iets te veranderen of om er iets mee te doen. Merk eens op hoe automatisch het soms kan zijn om iets te willen doen. Om iets te willen veranderen aan hetgeen er nu is. Merk eens op dat je altijd een keuze hebt om al dan niet iets te doen. In geval van een kriebel, een jeuk, een irritatie. Welk fysiek ongemak dan ook. Of een gedachte die voorbij komt. Of een emotie die langskomt. Ervaar eens hoe het is om altijd een keuze hebben... Om er iets mee te doen of gewoon te observeren van wat er dan ook langskomt. En simpelweg te zijn in het hier en nu. Met alles wat er gebeurt. Ademhaling voelen. Deze ademhaling die nu plaatsvindt. En altijd de mogelijkheid om terug te keren naar deze ademhaling. En merk eens op of er een uitdaging of een strijd is waarin je wellicht bent verwikkeld. Willen dat dit moment op de een of andere manier anders is. Dat dit gevoel, specifieke sensatie of emotie, of gedachten weggaat of verandert. Merk eens op de mogelijke emoties die je tegenkomt. Zelfs emoties als verveling, ongeduld, irritatie, zorgen, verdriet, verwarring. Jezelf toestaan om deze emoties, welke het ook zijn, toe te staan. Gewoon omdat ze er zijn. Zonder dat je er iets aan hoeft te veranderen. en op te merken wat er op dit moment gebeurt en wellicht ervoor te kiezen om het te benoemen met een woord tegen jezelf zoals verveling is hier irritatie is hier. Verdriet is hier. Rust is hier. Nieuwsgierigheid is hier. Alertheid is hier. Op te merken wat er op dit moment zich voordoet. En tegelijkertijd aanwezig te zijn in het hier en nu. Toestaan om de ademhaling als anker te gebruiken voor het hier en nu. Iets waar je altijd naar kan terugkeren. Als middel, als instrument om in het hier en in het nu te zijn. Iedere keer weer, hier en nu. Ieder moment een nieuwe mogelijkheid om aanwezig te zijn in het hier en nu. ...terugkomen bij de ademhaling... En wellicht alweer wel een goed moment om even in te checken bij je lichaam. Te voelen hoe je lichaamshouding nu is. En wellicht ervoor te kiezen om een aanpassing te doen. Als dat nodig blijkt te zijn. aandacht weer terug te brengen bij je ademhaling van nu, op dit moment. wellicht merk je op dat er sprake is van enige slaperigheid. Dan word je je daar ook dan bewust van. Iets wat je kunt observeren. Zonder het goed of af te keuren. Gewoon observeren van wat er nu is. En als er een strijd gaande is met de slaperigheid of welke emotie dan ook, merk de strijd dan op. Bewustwording van de strijd. Een stap terug te doen en opmerken dat er emoties zijn. Emoties die komen en gaan. Een observant kunnen zijn van je eigen emoties. Opmerken dat er gedachten zijn, oordelen, emoties. Opmerken dat ze er zijn en opmerken dat er niets hoeft te veranderen hierin. Er is geen actie nodig. Alleen maar opmerken van wat er nu is. om vervolgens weer terug te komen bij je ademhaling... De veren van je ademhaling. Voel je ademhaling zoals ze naar binnen komt en weer naar buiten gaat. Met volledige aandacht, focus, nieuwsgierigheid, alertheid. volledig gericht te zijn op je eigen ademhaling. En wellicht vind je het zinvol om jezelf af en toe de vraag te stellen. Waar ben ik nu? Waar ben ik nu? En waar dat dan ook is... Ervoor kiezen om terug te komen bij jouw ademhaling. Nu, bij dit lichaam, dit moment. Hier en nu. Waar ben je nu? En altijd de mogelijkheid om ieder moment terug te komen in het hier en nu. Door het voelen van je ademhaling. Met een gevoel van nieuwsgierigheid. Het voelen van je ademhaling. Wat voel je? Je weg terugvinden bij je ademhaling. Wat je ook wegnam van het hier en nu. Ervoor kiezen om terug te komen bij je ademhaling. Waar ben je nu? En als je merkt dat je weg bent van het hier en nu, dat je in gedachten ergens anders bent, naar de toekomst, je zorgen maakt over wat er nog gedaan moet worden, waar je moet zijn, wat je nog moet doen of wat je niet meer moet doen, of dat je juist bent in het verleden, wat je hebt gedaan of niet hebt gedaan. Als je merkt dat je ergens bent anders dan in het hier en nu, als eerste op te merken dat dat gebeurt. Om vervolgens weer heel zacht en resoluut terug te komen bij je ademhaling. Je ademhaling als instrument wat je kunt gebruiken om in het hier en nu te zijn. Een instrument wat je altijd bij je hebt. En op te merken of er sprake is van moeite, een strijd, iets anders willen doen dan wat er in het hier en nu is. Of juist langer willen doorgaan. Merk eens op of je de strijd kan opmerken. Om vervolgens weer terug te komen bij je ademhaling. Je ademhaling die blijft doorgaan. Of we er nu bewust van zijn of niet in en uit. Je ademhaling die gewoon doet wat hij doet. Voor ons altijd de mogelijkheid om hier terug te keren bij de ademhaling. Nu. Bijna aankomend bij het einde van deze zitmeditatie. Kijk eens op wat je reactie op deze aankondiging is. Wat is er nu? Is je aandacht verschoven naar de toekomst? Voel je ongeduld aanwezig of teleurstelling? Merk eens op of je aanwezig kunt zijn met wat er nu is. Het kunnen opmerken om vervolgens weer terug te komen bij je ademhaling, die in en uitgaat. Een moment om te waarderen en te erkennen dat je ervoor hebt gekozen om tijdens deze zitmeditatie bij jezelf te blijven. Bij jouw lichaam. Jouw ademhaling. Het hier en nu. En op te merken wat er allemaal gebeurt wanneer we de beslissing nemen om aanwezig te zijn in het hier en nu.